En die manier heeft ons geen windeieren gelegd. Rond 1 mei willen ze de conceptstatuten presenteren. De bedoeling is om in juni de oprichtingsvergadering van de nieuwe vakvereniging te houden. De eigenaar van het cruiseschip Costa Concordia heeft de kapitein de schuld gegeven van het ongeluk. Kapitein Chatineau week ten onrechte van de voorgeschreven koers uit. Waardoor het schip op een rots liep en kapseisde. Hij zit sinds zaterdag vast, correspondent Bas Messers. De rederij heeft gezegd. Dat de kapitein menselijke fouten heeft gemaakt. Daarbij doelen ze natuurlijk op het feit dat hij te dicht bij dat eiland zou zijn gekomen. Um, en dat hij de procedure vervolgens niet heeft gerespecteerd. als het gaat om zeg maar, uh, het uh, lanceren van het uh, medesignaal, het noodsignaal. en het coördineren van de evacuatie. Het reddingswerk werd rond de stilgelegd toen het weer verslechterde en geluiden klonken die de duikers niet konden thuisbrengen. Het schip was niet aan het schuiven, zoals eerder was gemeld. In het schip is vanochtend een zesde lijk gevonden en er zijn nog zestien vermisten.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 De komende maanden worden de innovatiecontracten... onder leiding van minister Verhagen definitief gemaakt. Dan wordt ook duidelijk hoe het geld precies ingezet gaat worden. Het weer dan nog. Zonnig bij een temperatuur van een graad of vier vanmiddag. Vanavond en vannacht helder. Temperaturen onder het vriespunt. Morgen weinig verandering. De dagen daarna wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Er staat viel op de A67. Turnhout richting Eindhoven. Voortknooppunt de hoogt vier kilometer na een ongeluk, De rechte rijstrook is dicht.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutekke. Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Geen vader tijdens het opgroeien. Geen vader tijdens het opgroeien. Okay. Uh, maar, maar zie je hem nu wel? Of? Ook niet, ik weet eigenlijk niet eens wie die is. Ik weet ook niet waar die is. Uh, spoorloos moment. Spoorloos, ja. Don't worry, ik, ik, kan je, ik zal je daddy zijn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 Het, nou ja, moeilijk is misschien niet het goede woord, maar uh, het houdt je wel bezig. Ja. En elke avond weer opnieuw? En elke avond weer opnieuw, ja. Maar ik vind het wel belangrijk om het te maken, dus uh, ik doe het met liefde. Ja. Ben van de A-Kamerlid Jetta Kleinsma gaat de nieuwe basis leggen voor de nieuwe FNV. Bij ons de gast is CNV-voorzitter Jaap Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank u wel. Is dat goed nieuws? Nou het is goed nieuws dat, dat men van start gaat. En uh, wij zullen dat uh, zeker nauwgezet volgen. En uh, ik ben benieuwd wat eruit komt. Bijna ieder politiekorps heeft er een, een cold case team... voor onopgeloste moordzaken. Maar er is maar één krant met zo'n cold case team... en dat is de Telegraaf. Journalisten uh, Jolanda van der Graaf en ex-regisseur Dick Gozeweer... in uh, welke zaak zijn jullie op dit moment aan het spitten? We zijn uh, op dit moment bezig met uh, drie zaken... Eén uh, uh, verdacht uh, sterfgeval en uh, tweede overigens ook een uh, verdacht sterfgeval. Daar hebben we nog niet over gepubliceerd, dus daar ga ik ook verder niks over zeggen. Nee. Maar het ziet er ernaar uit dat, uh, dat beide zaken ook uh, misdrijven zijn. grote weer, u bent oorspronkelijk van de politie. Is het anders om bij zo'n krant uh, betrokken te zijn, bij zo'n cold case team? Nee, niet echt, want ik doe hetzelfde wat ik uh, ook buiten de krant om doe. Ik doe gewoon mijn ding, om het zo te zeggen en daar maakt de krant uh, al dan niet gebruik van. Ja, dus dat is niet anders of het nou voor een krant is of voor een andere opdrachtgever. Nee, alleen het aantal lezers is wat groter via de krant. Ja, dat scheelt. Vorige week kwam in de Syrische stad Homs een Franse journalist om het leven. Toch verdrekt nieuwsverslaggever Jan Eikelboom vandaag naar Syrië. Hans-Jaap van de Wereldomroep, jij bent ook niet echt een risicomeider. Waarom ben jij niet in Syrië? Ik ben terug uit Haiti en uh, jullie willen heel graag dat ik hier ging zitten. Ja, dat is waar. Dus, uh, maar is daar ook een reden? Er is iets met je microfoon geloof ik. ik, ik je geluid komt niet heel goed door. Ja, dat zou heel jammer zijn. Ja, ik, wil ik, elke elke ik, elke hij doet het niet, dus ik ga zo wel verder met je praten. Dan neem ja. even een kopje koffie of zo. Uh, dichter bij de dag is vandaag Krein peter Hesselink. Aan het einde van het uur horen we zijn gedicht. En als u een vraag of een opmerking heeft voor ons... gaat u dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageert u via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. En nu aan de telefoon is Jetta Kleinsma. PvdA-Kamerlid. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft anderhalf uur geleden bekendgemaakt dat u leiding gaat geven... aan het uh, oprichten van een nieuwe vakbond als opvolger van de FNV. Waarom wilt u dat doen? Nou, ik heb me de afgelopen weken georiënteerd uh, op deze klus. Uh, en ik heb uh, vanuit heel veel verschillende gesprekken uh, ja, opgemaakt... dat, uh, dat mensen uh, ja. toch wel heel erg belangrijk vinden... dat we in Nederland een hele stevige vakbeweging houden. En die mensen zijn zo gecommitteerd... Uh, dat ik nu uh, zover ben dat uh, ook de federatieraad van de FNV uh, u daarin zegt, uh, nou uh, Hup Kleins, maar zet hem op. En ik heb een fantastisch team uh, samengesteld, samen met Han Wijvels en, uh, en uh, Herman Wijfels. Ja. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik uh, zie het voor me. Blijft u Kamerlid tegelijkertijd? Ja, ja. Dat doet u uh, gewoon erbij? Nou, erbij, uh, ik zie, uh, nee, het Kamerlidmaatschap blijft natuurlijk mijn hoofdklus, dat is zo uh, klaar als een klont. En uh, deze uh, klus is een, uh, je zou kunnen zeggen, vrijwilligerswerk, uh, maar ik realiseer me zeer wel dat dat, uh, nou ja, veel tijd gaat kosten. Ja. En betekent dat ook dat u niet de beoogd nieuwe voorzitter bent van die nieuwe FNV? Ja. Uh, en, en zegt u ook, dat ga ik echt niet doen, of is het ook niet uitgesloten dat u dat wel gaat doen tegen die tijd? Ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat u dit vraagt. Nou, dat maar vind ik, ik fijn. Nu, uh, ik ben als kwartiermaker gevraagd en uh, daar zeg ik gewoon ja tegen. En verder zit ik in de Tweede Kamer. En, en waar zegt u precies ja tegen om een kwartier te maken? En over wat daarna komt, dat zien we dan wel weer. Zo is het, ja. ja ik hoor ook dat u het niet uitsluit. Nou, uh, uh, ik sta niet te popelen. Zal ik het maar voor? Het oh, meenemen? maar dan weten we genoeg. Dan komt er een beetje druk. En dan, uh, maar goed, dat zien we allemaal over een paar, uh, een paar maanden wel. Jaap Smit, voorzitter van het CMV. Nou. Is Jette Kleinsma de aangewezen persoon om dit, om dit te doen? Ik denk dat het een hele goede keuze is geweest. Uh, ik ken haar niet heel goed, maar ik heb haar wel een aantal keer gesproken. Ik denk dat zij goed begrijpt wat er in onze wereld gaande is. Is ook staatssecretaris van Sociale Zaken geweest. En onze wereld is de wereld van de vakbonden dan, hè? Dat bedoel ik, ja, de wereld ja. van de vakbonden. En uh, het is ook een hele uh, een prettig mens die, uh, denk ik, een brug kan slaan tussen verschillende partijen. Dus ik heb er wel vertrouwen in, ja. ja. Maar mevrouw Kleinsma, wat, moet u, wat gaat u precies doen de komende maanden? Nou, ik ga met uh, vier mensen samen, we zijn met z'n vijven als kwartiermakers, uh, de eerste maanden echt mijn oor te luisteren leggen. Dus bij leden, maar ook bij niet-leden van de vakbeweging, om heel goed te begrijpen wat mensen drijft om dit te zijn... Van de vakbeweging mm. en dan wil ik heel graag rond 1 mei, uh, jij zou kunnen zeggen, een soort van conceptstatuten presenteren. Uh, zodat we uh, vlak voor de zomervakantie een oprichtingscongres kunnen hebben en uh, ja de, de vakbeweging Nieuwe Stijl uh, uh, van stad kan. En heeft u al enig idee waarin die vakbeweging Nieuwe Stijl verschilt van de vakbeweging Oude Stijl? Nou, uh, dat is nou juist uh, zo mooi dat ik eerst eens even heel erg goed naar uh, iedereen ga luisteren. Want die bouwstenen, die doen er enorm toe. Het is voor mij niet zo dat ik uh, nu al gestort beton heb, want dat, dat, uh, dat wil ik ook per se niet. Ik wil zo graag van mensen horen wat hen beweegt... Uh, dat is ook mijn, uh, mijn leidmotief en uh, ja daar ga ik gewoon de komende weken weer aan de slag. Maar goed, dan kan ik wel voorspellen. Dan is er een aantal mensen die zeggen wij zijn van, lid van de vakbond omdat we niet langer dat het ons 65e door willen werken. Dat, dat sluit ik helemaal niet uit, dat die mensen er zijn. Maar dus mensen hebben heel veel verschillende belangen. Dus, uh, en die moet je met elkaar laten sporen en verweven. Want en is dat, de, dat is... wordt dus de komende tijd echt uh, de puzzel om dat goed te doen. Ja, want daar is het misgegaan. Hè. De FNV zei van oké, okay, dan gaan we iets langer doorwerken. Maar een paar bonden binnen de FNV zeiden allemaal nooit niet. U gaat nou iets bedenken waardoor die twee toch weer door één deur kunnen? Ja, nou ja, een vakbeweging Nieuwe Stijl is oprecht. Een vakbeweging Nieuwe Stijl, kijk... Um, het, het is zo dat uh, ik, ben, ja, ik ben historica en uh, in de 19e eeuw is die vakbeweging natuurlijk ontstaan. Uh, en die vakbeweging moet iedere keer opnieuw met zijn tijd mee. En uh, een pensioenakkoord is natuurlijk één ding. Uh, en uh, dat is echt niet het enige waarom de vakbeweging stijl, zoals ik hem dan maar even noem, misschien niet meer zo goed functioneert. Uh, maar het is gewoon heel erg de moeite waard om met z'n allen te kijken naar hoe je ervoor kan zorgen. Dat de vakbeweging gewoon weer 21e eeuw stoel wordt? Ja. Dus uh, ja, ik heb uh, zeer veel uh, nou ja, zin om daarmee aan de slag te gaan. Maar heeft u dan ook, ook hoop dat u de boel bij elkaar kunt houden? Sorry, Ja, ik versta u heel slecht. Zult u het nog een keertje zeggen? Ik ga het nog een keer vragen. Maar heeft u dan ook ja. goede hoop dat u de boel dan alsnog bij elkaar kunt houden? Ja. Ja, want ik moet u zeggen, ik ben vanochtend uh, aangeschoven bij de Federatieraad samen met uh, Han Noten en Herman Wijvels, die de verkenners waren. En uh, die federatieraad uh, heeft unaniem gezegd. Nou, Kleinspa, uh, ga met je ploeg aan de slag. En wij zullen je helpen daar waar we kunnen. Ja, want uh, meneer Smit, u zit waarschijnlijk met enorm veel belangstelling te kijken wat ze daar precies aan het doen zijn. Met, met een redelijke mate van belangstelling. Ja, ja, ja. Want u heeft dezelfde problemen, ook bij u lopen bonden weg. Ja, maar dat heeft denk ik toch een iets andere oorzaak. Uh, dan, dan wat er bij de FNV aan de hand is. Nou ja, wat, wij, wat ik dan begrepen heb, is dat die politievakbond uh, uh, ACP van Gerrit van der Kamp. Die zegt ook, ja, wij waren het eigenlijk niet eens met het pensioenakkoord. Dat kan. En dat is hetzelfde wat er speelt bij mevrouw Kleinsmaat. Ja, ja, ja, ik heb toch het idee dat bij het FNV zeg maar, een redelijk grote richtingenstrijd aan de gang is. tussen wat ik maar noemde de wat radicalere activistische stroming... en de mensen die zeggen, de samenleving verandert... we zullen ons op een constructieve manier moeten opstellen... en nieuwe antwoorden moeten vinden op nieuwe vragen die ze nu aandienen. Maar dat is precies hetzelfde als bij u? Nee, dat is niet zo bij ons. Ik vind dat, dat conflict, of hoe je die, die situatie moet noemen... toch van een iets andere orde. Maar ik kan niet ontkennen dat wij ook wij... Uh, uh, op, op dit moment uh, voor de vraag staan... hoe gaan wij het CNV in de toekomst inrichten... En, uh, wat staat ons daar precies in te doen? Daar ben ik zelf al anderhalf jaar mee bezig. En dat, uh, dat, ja, dat, daar zijn we zelf ook volop mee bezig. Zou u nu stiekem mee willen kijken bij mevrouw Kleinsma, wat ze allemaal gaat doen? Oh ja, natuurlijk, maar goed. Uh, ik wat mag jij in... meedoen, mevrouw Kleinsma? Nou, sterker nog, ik heb in mijn team van kwartiermakers ook iemand zitten met een CNV-achtergrond. Ja, ik vind het hartstikke goed, hoor, dat, dat we in Nederland uh, natuurlijk kijken naar uh, uh, ook, ook naar elkaar. We kunnen toch ook hartstikke veel van elkaar leren. En wie, en wie is ja. dat, die, die persoon met de CNV-achtergrond? Uh, dat is uh, Michel Donners. Uh, en, uh, ja, die heeft een hele poos bij het CNV gewerkt en is daar nog actief. Dus uh, ik vind het heel fijn dat hij ook is aangeschoven. Maar is het, dan niet, uh, uh, is het dan niet een logische gedachte... dat jullie dat gewoon samen gaan doen, meneer Smit en mevrouw Kleinsman? Nou, zo uh, simpel ligt hij nou weer oh. maar ik, maar ik niet. Maar ik vind ook recht, hoor, dat uh, mensen in Nederland... want daar gaat het natuurlijk gewoon om... Uh, voor zichzelf heel goed moeten kunnen bepalen... Waar ah, zijn zich het beste thuis? Ja. Bij welke entiteit? En soms zal dat... Ja. Uh... Ja, bij de Kappersbond zijn, en soms zal het bij een ZZP-bond zijn... of bij de ANBO, als je 65-plus bent... Of, uh, of bij een christelijke entiteit, of bij de vrouwen. Er zijn zoveel verschillende invalshoeken bij mensen. En dat is mooi. Maar dus je... ik ben op zoek naar een soort van puzzel... die dat allemaal met elkaar ja. verbindt Maar Jaap dan zou het toch voor de hand liggen... dat een van die puzzelstukken die mevrouw Kleinsma meeneemt... in dat geheel, dat dat, dat, dat het CNV is? Nou, zover is het niet. Uh, ik heb van het begin af aan gezegd ik voel me als voorzitter van het CNV verantwoordelijk voor een sterke vakbeweging in Nederland. Dat is ook hard nodig. De maar ook dus? Ja, dat, maar goed, dat, dat vindt zelfs de werkgever vindt dat. Zelfs de werkgever? Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar het is wel grappig om te ontdekken... <laughs> dat je daar op dit moment je bondgenoten vindt. Uh, um, je kunt ook denken, makkelijk zonder. Nee, ook daar wordt gepleit voor een sterke vakbeweging. Hebben ze vraag... niemand de ruzie mee te maken? Nou ja, het is ook wel handig dat je met een partij afspraken kunt maken. Ja. En, uh, dus dat snap ik allemaal wel. Maar de vraag is of die sterke vakbeweging gewoon echt in één huis moet wonen. Ik heb het idee dat in de afgelopen periode het helemaal niet destructief of inefficiënt is geweest... dat CNV vanuit een zelfstandige positie haar werk gedaan heeft. Alleen je moet elkaar wel kunnen vinden op de grote belangrijke dossiers... en daar niet met elkaar de, de strijd aan gaan. is dus rond het pensioenakkoord is het ook goed gegaan. Ja. Maar Ik hoor toch een redelijke voorzichtige formulering. U zegt in het verleden was het niet slecht dat we apart nee. zaten. Zou het ook samen kunnen wat u betreft? Of zegt u van nou ja... Echt niet doen. Nee, ik vraag me echt op dit moment af of de oplossing ligt in één grote club... waar alles onder, onder valt en ondergeschoven wordt. En als u zich dat afvraagt, belang... bedoelt u te zeggen dat het, u dat niet denkt? Op dit moment nog niet, nee. En mijn, nog mijn, niet? Mijn, nee, laat, laat ik zeggen, uh, niks is voor de eeuwigheid. Ik vind wel dat wij op historische tijden uh, in historische tijden leven... ook waar het gaat in de geschiedenis van de vakbeweging. Dat valt niet te ontkennen en dat zie je aan alle kanten. En dat wij voor hele fundamentele vragen staan. Dus wat dat betreft uh, is het voor mij ook duidelijk... dat je dus alle bestaande structuren ter discussie moet durven stellen... ...maar dat betekent niet dat ik nu al zeg van... ...hoor eens, we gaan verhuizen. Nee, in tegendeel. Ook wij als, of in tegendeel, laten we maar eens even kijken... ...wat er gebeurt. En ja. ook als CNV zijn we hard bezig... ...om na te denken van wat staat ons te doen in de komende tijd. Maar ook hier zeg ik dan, u sluit niet uit... ...dat als mevrouw Kleinsma met een mooi model komt... ...waar u in past, dat u daarin meegaat. Nou, wat ik niet uitsluit is dat we daar in ieder geval naar zullen kijken... en daar de discussie uh, intern in het CNV over zullen aangaan. Maar nogmaals, daar ga ik niet in mijn eentje over. Daar zijn nee. de, de gaan de bonden over. Uh, en daar zullen we ongetwijfeld uh, over de, de voortgang voortdurend over in gesprek zijn. Ja, maar u heeft natuurlijk de afgelopen maanden binnen uw eigen bond... ook gesproken over wat er gaande is bij de collega-bond. Ja. Wat, wat is het gevoel binnen uw bond? Van, wij moeten ook uh, de boel eens flink op hervormen. Wij moeten hetzelfde gaan doen als de FNV? Nou, we zijn nooit zo van, het. Uh, we doen hetzelfde als wat de buren doen. Uh, maar of dat of tegenovergesteld. wat tegenovergesteld? Nee, maar dat er wat moet gebeuren, dat is duidelijk. Maar dat roep ik al sinds ik uh, aangetreden ben anderhalf jaar geleden. En wat er moet gebeuren is... ja, Ik, ik heb destijds na het dalse weekend van het FNV... Ik zat toen in slaven via een tweet... En voor de helderheid, het dalse weekend... Dat is het weekend waarin ja. Noten en Wijfels naar buiten Precies. kwamen... Met het plan om een nieuwe vakbond ja. te maken. En ik heb toen al meteen uh, geroepen... van, hoe, dus Ik deel de analyse van de beide heren... Waar het gaat om hoe moet je een vakbeweging opbouwen. En ja, die is van onderop. En die is uh, uh, zeg maar, langs de lijnen van, een van specifieke beroepsgroepen of sectoren. Waar mensen de kappersbond, de politiebond. Ja, de politiebond. Ik vind de ACP... Dat, hoe triest ik het ook vind dat ze nu deze stap gaan zetten. Maar ik vind het juist een mooi voorbeeld van een bond... die zich inderdaad sterk organiseert en profileert... langs de lijn van een bepaalde beroepsgroep. Ja, en die voelt zich dus niet meer thuis in het grotere geheel. Ja, maar het is een heel verhaal. In het kort, ik heb de afgelopen anderhalf jaar talloze pogingen gedaan... om ze ook aan tafel te krijgen en mee te laten praten... over de belangrijke onderwerpen. Maar die geschiedenis die speelt al jaren. En wat ik dus echt heel jammer vind is dat dit nou uiteindelijk tot deze stap uh, ja. zou kunnen leiden. Maar we zijn nog volop in gesprek, wat ons betreft. Ik heb uh, meerdere malen de ACP uitgenodigd om te komen praten hierover. Uh, ook ten tijde van het pensioenakkoord. Komen ze niet of zo? Nee, ik heb ze in die anderhalf jaar niet aan tafel gezien, nee. Ja. Nog even naar mevrouw Kleins, maar Zou u het leuk vinden, u zegt, ja iedereen heeft zijn eigen achtergrond zo... maar zou u het leuk vinden als ze mee gaan doen, CNV? Nou ja, wat, wat, uh, wat ik ga doen de komende weken is, uh, of de komende maanden... is een, een soort voertuig bouwen... Uh, waarvan ik hoop dat iedereen in Nederland die daar iets uh, van zijn in, in vindt, uh, gewoon mee wil rijden. Oké, okay, maar uh, dan hoopt u dat uh, het, ja, het CNV zich soort, aansluit? Dat een soort leef aan kan zijn, dat, dat, dat, joh, dat, dat kan helemaal niet binnen, binnen nu en uh, juni. Dat, dat zal echt hartstikke veel tijd vergen. Ook, ook voor de verschillende bonden binnen het FNV hoor, net zo goed. Oh ja. Dus uh, uh, dat is ook helemaal niet erg. Maar het gaat erom dat je gewoon begint bij het begin en dat zijn de leden en dat zijn de ja. mensen op de werkvloer en ook de mensen die nu geen werk hebben, want die moeten goed vertegenwoordigd zijn en die moeten zich er plezierig bij voelen. Dus nou, daar ga ik nou van start. Maar als, ik, verkomen... als ik goed naar u luister, dan is uw droom een beetje dat er over een jaar een heel mooi nieuw voertuig staat met allemaal uh, bonden waar de CNV bij hoort. Nou ja, kijk, iedereen vind ik uh, die ook maar iets wil betekenen voor, uh, voor de werknemer in ons land, uh, ja, die uh, het zou zo fijn zijn als hij dicht bij dat voertuig thuis zou komen. Eigenlijk zegt ze gewoon ja, maar en, ik wil, ik wil, ik wil geen aanhangwagen worden. Oh, u heeft ja, geen zin maar, om aanhangwagen te worden? Nee. Nee, nee dat, absoluut daar niet. Bang? Deze houden er toch op. Nee. Nee, nee, dat doen we helemaal niet aan. Iedereen <laughs> moet op mijn mij op de bok. Dan maar aan. Maar, uh, uh, nee hoor, maar even alle gekke op een stokje. We beginnen bij het begin. Het begin is de mensen zelf. Nee, maar goed, daar zit van. Een van de grote zorgen die ik heb. We kunnen nu zeg maar een nieuwe structuur gaan neerzetten en aan een huis verbouwen. Daar los je zeg maar, een richting en strijd niet mee op. Dus die, die, die, is, die is er ook. Maar het tweede is, en dat maakt me echt zorgen. Is mensen moeten zich ook nog weer willen, willen aansluiten bij een organisatie. En die moeten zich ook ja. willen laten vertegenwoordigen en representeren ja. door mensen in ja. een vakbeweging. En dat is mijn grootste zorg. Ik bedoel, ja. We kunnen misschien wel met, een, met elkaar een andere toon aanslaan. en een andere structuur neerzetten. Maar mijn grootste zorg is. dat noem ik altijd mijn voorban. in plaats van mijn achterban. wil mijn voorban zich nooit überhaupt een andere partij laten vertegenwoordigen. of gaan wij zo allemaal voor onszelf? Ja. Heeft u elkaars nummer? Uh... Nou, volgens mij uh, zit ik dat nog ving. in mijn telefoontje van toen ik staatssecretaris was. Dat <laughs> was. Dat zou niet en, en is die telefoon nog een beetje up-to-date ja. of ligt die onder in een la? Bij mij? Ja? Nee, mijn telefoontje heb ik gewoon op zak. Die heeft u gewoon bij dus het nummer staat erin. Maar is had er nog geen afspraak tussen u beiden gepland? We hebben elkaar onlangs gesproken en gezegd... we zullen eens met elkaar uh, in ieder geval een kopje koffie drinken en hierover praten. Want nogmaals, ik sluit ook in dit hele verhaal niet mijn ogen voor de realiteit. En ook, ik ga geen enkel gesprek uit de weg. Ik zeg alleen wat het uitgangspunt is ja, ja. van het CNV. En vergeet niet dat het voor het CNV wel van groot belang is. En dat, dat vind ik zelf ook... Wij baseren ons denken ook op een gedachtegoed. Dat is niet zeg maar, een christelijk gedachtegoed. En we zijn niet een vakbond van en voor christen... maar we zijn wel een vakbond met een verhaal, om maar zo te zeggen. En dat, ja. dat, dat, dat typeert ook onze manier ja. van, van uh, handelen en uh, denken en doen. Maar volgens mij heeft mevrouw Kleinsma ook christelijke wordt als, toch? Ik heb met haar op school gezeten. Nou, kijk eens aan. Ja. Dat komt helemaal nou. goed. We gaan hier gewoon een fusie afkondigen, Elsbeth. Ja, nee, dat zou ik niet doen. Wij wel, maar rustig gaan rustig Nee, uh, uh, We gaan echt beginnen bij het begin. En uh, ik ben uh, gewoon heel blij met de reactie van, uh, van Jaap Smit. En uh, ah. nou ja, uh, maar dat geldt natuurlijk voor heel Nederland, wat mij betreft. Het is echt staankleven aan. Iedereen mag meedoen. Jetta Kleinsma, hartelijk dank. Straks, okay, het, sorry, straks het team van de Telegraaf dat onderzoek doet naar onopgeloste moordzaken. Maar eerst actrice en theatermaakster Joy Wilkins. Het day I always remember. that was the day En dat zou zomaar de waarheid kunnen zijn, want om eerlijk te zijn. weet ik niet eens hoe mijn daddy eruit ziet.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 Nou nee, ja, is dat kijk, gegaan, het kan dan? natuurlijk. Ja, dat weet ik dus ook niet. Ja. Maar. Ja, ja, jouw moeder leeft nog. Mijn moeder leeft nog. En nou, ik heb. Waar vraag je haar... dat dan over? Van, heb je nooit.? Uh, was ik heb dus natuurlijk het gevraagd voorbij van. gehangen? Het was donker. Uh, ik wist niet wie het was. Nou ja, hij heeft zich voorgesteld als een man. Ja. En, uh, of een met naam. een bepaalde naam. Kan net zo goed niet zijn naam zijn. Als maar jou. je ziet wel eens een paspoort van iemand. Als je met iemand een relatie hebt waarmee je ook kinderen. Uh, nou, ja, krijgt, het ding uh, is dat zij twee jaar een relatie hebben gehad. Maar dat hij ook nog een andere vrouw heeft gehad. Dus zij was, nou ja, een beetje een lelijk woord, maar zijn buitenvrouw.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 Enig idee waar dat vandaan komt, dat dat zoveel gebeurt? Überhaupt, bedoel je? Ja, of, of specifiek oh. voor Arubaanse ja, ja, en Amtiliaanse. Uh, dat, dat, dat, in nou ja, dat vind ik altijd een hele gevaarlijke vraag. Want ja, ik ga daar, daarom stel ik hem ook ik, aarzelend. Ik, ik uh, waag me niet aan een antwoord daarop. Waarom niet eigenlijk? Wel? Uh, omdat ik eigenlijk niet eens echt weet of het nou zo of het nou in... in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 Als er iemand kwijt is, gaat die reflex onmiddellijk spelen bij jullie of niet? Mm, in dit geval niet meteen. Maar we onderzoeken wel veel verdachte verdwijningszaken. Uh, dus ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat jouw vader uh, iets is overkomen. Dat kan ook nog. Nog weer een nieuwe mogelijkheid. Goed, ja? we gaan daar straks over verder praten. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Dik de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. De eigenaar van het cruiseschip Costa Concordia heeft de kapitein de schuld gegeven van het ongeluk. Kapitein Scatino wekte ten onrechte van de voorgeschreven koers af, waardoor het schip op een rots liep en kapseisde. Het reddingswerk werd rond de middag stilgelegd toen het weer verslechterde en geluiden klonken die de duikers niet konden thuisbrengen.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 En het bedrijfsleven is bereid om ruim anderhalf miljard euro te investeren in vernieuwde producten en diensten. Ondernemers en onderzoekers hebben daarover contracten gesloten. Schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. Volgens Verhagen is innovatie de beste manier om uit de recessie te komen. Dat waren de hoofdpunten. ADB Verkeersinformatie. Er staat file bij Eindhoven op de A67 vanuit Turnhout bij Eersel 4 kilometer. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met aan tafel telegraafjournaliste Jolande van der Graaf... en ex regisseur Dick Gozenweer. CNV-voorzitter Jaap Smit... actrice en theatermaakster Joy Wilkens... en Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD... of gaat u naar de website ditstedag.nu. Telegraafjournaliste Jolande Jolanda van der Graaf en oud regisseur Dick Grozenwil. We gaan met jullie praten over het Telegraaf Cold Case-team. Onlangs kwamen jullie nog in het nieuws omdat de politie de zaak van de verdwijning van de zevenjarige Jair heropende na jullie berichtgeving. Met ruim 40 man wordt in het duingebied van Monster gezocht naar mogelijke stoffelijke resten van de verdwenen Jair Suarez uit Rotterdam. Jair was zeven jaar toen hij verdween na een dagje strand met zijn ouders. Deze zaak is na 16 jaar heropend, zodat de Telegraaf kwam met nieuwe informatie. Nou, al die jaren later was de wens bij de politie, ook van de familie. En de nieuwe die gaven ons nieuwe mogelijkheden om toch nog eens uh, de zaak te heropenen. Jolanda van der Graaf, is dit waar jullie het voor doen? Ja, absoluut. Ja. Ik heb een goed contact uh, met de, de ouders van, uh, van Jair, de broers van Jair... Um, die mensen verkeren al 16 jaar in enorme onzekerheid om die jongen. En als zo'n zaak dan heropend wordt, dan is dat natuurlijk geweldig voor de familie. In ieder geval komt er dan nog een echte laatste poging om, uh, om hem te vinden. Oh ja. Nou zijn er heel veel mensen die kwijt zijn. Waarom, hoe kies je dan welke zaak, uh, je, in welke zaak jij duikt? Nou, vaak worden we benaderd door uh, nabestaanden van mensen die zijn omgebracht of uh, door achterblijvers. Mensen die dus uh, van wie een, een familielid vermist wordt. Uh, wat we doen is eerst een, een grove screening van nou, wat is er nou aan de hand? En kan er hier sprake zijn van een misdrijf? Want als het niet zo is, dan hou je meteen weer op? Ja. Ja, Dan ja. is het voor jullie ja, niet interessant, klinkt zo raar, maar... Ja, een cold case team onderzoekt uh, onopgeloste misdrijven. En daar houden we het dus bij, daar moeten we het ook bij houden. Ja. En op het moment dat dat er niet in zit... ja, dan kan er natuurlijk een verhaal in zitten voor de krant. Maar dan stoppen wij wel, ja. ja maar ja. hoe bepaal je dan wanneer je wel verder gaat? Nou ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk wel in de gaten... of er uh, een vermoeden van een misdrijf is... Um, soms zijn er dossierstukken, soms zijn er getuigenverklaringen. Je begint dat... gewoon met lezen, eigenlijk in alles wat er al dat geschreven is. Dat ligt eraan. Is. Als er een dossier is, dan, uh, dan beginnen we met lezen. Maar dat is er niet altijd. En als dat er niet is, dan gaan we natuurlijk zelf op zoek. Ja, je praat eerst met de familie, daarna met eventuele getuigen. Soms doen we buurtonderzoek. Ja. En gaandeweg kom je steeds een stapje verder. Iemand als Peter R. De Vries duikt natuurlijk ook nog wel eens in cold cases. Is het, is het hetzelfde wat jullie doen? Of, of wij ja. Jullie toch ja? Komt op hetzelfde ja, neer. ja, het komt in grote lijnen wel op hetzelfde neer. Ja. Ja. Meneer Gozenweer, u bent ex-rechercheur. In dit geval is het uh, meer dan 15 jaar geleden dat jij hier is verdwenen. Hoe ga je dan nieuwe informatie vinden? Nou, je begint eerst te kijken naar de gegevens die er wel zijn. En in het algemeen zijn uh, bij eigenlijk bij alle vermissingen eigenlijk hetzelfde. zijn dezelfde mogelijkheden aanwezig. Iemand is vrijwillig verdwenen. Iemand die is, uh, heeft zelfmoord gepleegd of iemand is slachtoffer van een misdrijf. Nou, van willen verdwijnen was in dit geval verdrinken bijvoorbeeld... of dwalen in de duin laat ik het zeggen. Voor een jongetje van zeven? Zeven, dat ja. is door de politie onderzocht. Dat was niet in de orde. Nou, zelfdoding bij zevenjarigen komt wel eens voor, maar dat is echt uh, uniek. Maar er is dus eigenlijk maar één uh, scenario over. Dat is dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ja. En, en dan en belt hij... Jolanda u dan op van uh, ik heb er één, we gaan aan de slag? Of hoe moet ik me voorstellen? Meestal is wel aan degene ja. die zegt... ik heb een uh, mogelijke zaak, wil je er eens naar kijken? Ja. En dan zegt u? Dan kijk ik naar, en soms krijg ik weer terug, zeg ik dat is niks. En wanneer is het niks? Als bijvoorbeeld, voor mij duidelijk is dat er geen sprake van een misdrijf is. Maar zodra er sprake is van een misdrijf, dan wordt u enthousiast? Zelfs uh, meer aanwijzingen zijn dat er sprake is van een misdrijf... dan een andere oorzaak, dan pakken we het aan. Want het gaat natuurlijk altijd over scenario's en wat is het meest voor de hand liggende scenario. Maar gebeurt het dan echt dat mensen moedwillig van het, van van het oppervlakte van de aarde verdwijnen... en elders hun leven voortzetten? Nou, er is momenteel iets te doen over dat meisje langs de A2. Uh, en die, uh, die, de, er was een naam van bekend. En die mevrouw die blijkt vrijwillig naar het buitenland vertrokken te zijn. Die heeft zich vorig jaar of het jaar daarvoor weer gemeld... En toen blijkt dus dat, uh, dat zij daar helemaal niet vermoord was gevonden. Dat het een ander meisje was. En nu is men op zoek wie dat meisje is geweest. Maar er is dus gewoon iemand die dacht, ik ga elders een Ik mee. zie het niet meer zitten, om welke reden dan ook. En die verdwijnt. Ah, ja. ja, dat de, kan. De echtgenoot van oh, ja. Olivia Newton-John. Ik noem het altijd mijn jeugdliefde, omdat ik daar toen ik elf was verliefd op was. <laughs> maar <laughs> wie niet. Hè? En, of je was. En, volgens mij heeft die ooit uh, haar man kwijtgeraakt. Die was op een boottrip overboord geslagen, was het verhaal. En later is hij toch achterhaald door een team ergens in een ver land en wou met rust laten worden. Ja, ja. Precies. Dus dat gebeurt ja, ook. Dus ja. uh, om geld, financieel reden. In Engeland is er een echtpaar geweest. Hè? Ja. Dat was uh, pas uitgekomen. Die hebben de verzekering getild. Nee, er zijn mensen die willen gewoon wegwezen. En die, ja, die hebben het daar terecht toe. Ja. Wat is jullie drijfveer om dit te doen? Mooie verhalen voor de krant? Uiteraard, ja, zonder meer. Het zijn interessante verhalen. Er zijn toch wel, uh, denk ik, veel mensen die daar graag over lezen. Maar wat ik net al zei, op een gegeven moment krijg je ook wel een band met familieleden. En dan krijg je ook wel een drive om zoiets te willen oplossen. Want uh, het is niet even uh, snel een interviewtje en een verhaaltje en klaar. Het zijn vaak langlopende trajecten. We maken vaak follow-ups. Uh, dat is een beetje hetzelfde wat we van Peter de Vries precies, altijd horen. Precies, dus ja. je, je krijgt een band met, met die nabestaanden... en dan is het ook wel ontzettend fijn als je verder komt... en als je iets voor die mensen kunt betekenen. Zo voelt dat wel. Als het, ja, als het lukt, ja. dan heb je echt het gevoel... ik heb iets zinnigs betekend ja, voor deze mensen. En merk. daarnaast heb je dan nog een paar mooie verhalen geschreven als het goed is. Ja, ja. Klopt. Maar gaat dat nooit vringen? Dat je zo'n band met mensen krijgt... en dan misschien wel eens wat zou willen publiceren... maar omwille van die nee. mensen dat dan niet zo doen? of heb, Is dat nooit een Nee, want, want uh, van meet af aan is, is, is die band... is dat contact met die nabestaanden... Dat is, uh, van, van hun uit is dat uh, vrijwillig. Hè? Ze hebben mij opgezocht. We zijn vaak de laatste strohalm. Uh, ze willen dat onderzoek. Er is dus over en weer echt uh, openheid en eerlijkheid. Mm -hmm. En dat vringt niet... Of, Absoluut ook niet, niet het feit dat, dat jullie misschien in eerste instantie vooral mooie verhalen willen publiceren. Want dat, dat is jullie doel. Ja, maar dat begrijpen plan. zij ook. Ah, ja. hè? Familieleden begrijpen heel goed dat ik erover ga publiceren. En wat ik publiceer, ja, daar weten zij natuurlijk van. Dat doen we in samenspraak. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk nooit een, uh, een probleem geweest. Mm -hmm. nee. Meneer Goosel, u was bij de recherche en nu ja. zit u bij de krant. Meer of meer. Is dat erg anders of maakt het eigenlijk niet uit? Nou, wat ik doe, ik, ik, ik moest weg bij de politie. Ik ben niet helemaal wil weggegaan na 40 jaar. Dit soort zaken deed ik al. Ik, ik doe het voor telegrafen. Ik doe het ook gewoon, uh, ja, het is, het is mijn vak en het is mijn hobby. Joy kan u ook inschakelen, als ze zegt, ik zoek nee, mijn Nee, want dat, dat, oh. dat is een vrijwillige verdwijning. En ik ben geen particulier detective. Dat weet u doen. niet, zeker? Nou ja, had ik, ik zou de zaak willen bekijken, maar dat lijkt op een vrijwillige verdwijning. En ik, doe geen, ik ben geen particulier detective. Ik doe geen onderzoek. Het onderzoek wat in de zaak gebeurt, doet je landen. Ik doe dossieronderzoek. Ik analyseer zaken. U gaat niet mee op stap? U gaat niet enge schuurtjes in? Of, uh... <laughs> in principe, ik ga wel even mee als hobby. Ja, lijkt me wel. Ja. Komt je wel eens in enge schuurtjes? Ja, absoluut. Oh. Nee, maar ik heb gewoon een probleem. Jolande is journalist, die mag dat doen. Maar ik mag, ik mag dat niet doen, want dan moet je dus ingeschreven zijn als particulier detective. En dat wil ik ook niet. Maar ik... Ben, je, ben jij ingeschreven als particulier detective dan? Nee, maar journalist nee. hoeft dat niet te zijn. Mag je een iedereen mag iedereen journalist uit. noemen. journalist uitgeven dan. Ja, dat zou wat ik kunnen doen. Maar ik heb 40 jaar lang, heb ik, laat ik laat ja. gezegd, proberen boeven te vangen. Maar wat ik dus nu doe, en sinds 2000 zoveel, is gewoon het analyseren van zaken en proberen zaken ja. op gang te brengen. Ja. Ja. En je kunt wel 40 zaken tegelijk analyseren, maar je kunt er niet 40 tegelijk daadwerkelijk onderzoeken. Nee. Het is eigenlijk het werk van de politie, landen. Waarom doen jullie het? Vind je dat de politie het niet goed genoeg doet? Nou, uh, vaak is het zo dat de politie het niet goed heeft gedaan. En daar komen we ook gaandeweg achter. En dat is ook vaak de reden dat de familie bij ons komt. Omdat ze al zo'n heel traject hebben gehad. Omdat er al een politieonderzoek is geweest wat helemaal niets heeft opgeleverd. Of er is helemaal geen onderzoek geweest omdat de politie het onmiddellijk afdeed. Alsof een vrijwillige verdwijning of een zelfmoord. Komt dat vaak hof... voor dat de politie zegt we gaan het niet eens onderzoeken? Ja. Ja, u knikt meteen allebei ja. Ja, veel te veel. Kijk, de politie beroept zich. Ik ben een keer bij Paul Witteman geweest met de voorzitter van de ACP in dit geval. En die beroepen zich altijd op de dat macht. Dat is dezelfde van Gerrit van der Kamp waar we net over, over hadden. Ja. die beroepen zich altijd op de macht van de grote getallen. Van weet je wel hoeveel vermissingen er zijn? Ja, dat weet ik. <lacht> dat, is, dat, dat is een duidelijk. Maar waar het om gaat is dat er bij de politie heel weinig mensen zijn die in staat zijn om in een heel korte tijd een zaak te scannen. te kijken van wat is hier waarschijnlijk aan de hand. Maar dat is hun vak. Waarom zouden ze dat niet Nou, kunnen? Er zijn er wel een paar, maar die zitten bij een bepaalde af afzonderlijke afdeling. En die mogen geen ongevraagd advies geven. En hebben ze u weggestuurd die het wel kan? Uh, nou ja, ik ben in ieder geval weggegaan. En uh, ja, ik kan het wel. Ja. Ik heb Heeft u in uw tijd dat u nog bij de politie zat ook wel eens gedacht... van ik zou wel met deze zaak verder willen, maar het mag niet of het kan niet? Dat is een van de redenen dat ik weg ben bij de politie, ja. Dat u meer wilde Te doen? Te vaak tegen de muur aan gelopen, ja. En ja. lopen ze dan tegen die muur aan omdat dan in het verleden fouten zijn gemaakt... mogelijk en dat weten ze bij de politie dan misschien ook wel... door mensen die er nog steeds werken? Het is, het, uh, ja, ik noem het, het is een imagoprobleem. Uh, ja. Alles uh, gaat, uh, gaat om het imago. Daar hebben ze ook allemaal mooie voorlichters voor van voor mooie verhalen. En ik ga niet voor het imago. Ik ga voor de inhoud. Ja. Ja, als je in Nederland geld hebt, dan kun je in Nederland komen. Je kunt een advocaat inhuren. Je kunt... Maar als je geen geld hebt, dan kom je niet verder naar het loket. En als de politie of justitie tegen jou zegt... We doen verder niks. Dan ben je dus klaar. Ja. Nou, dan komen we van die dwazen zoals ik. Uh... <lacht> ik kan me het ook voorstellen. Je hebt Smit. je voormalige collega's en zo ken ik dat korps ook wel. Of tenminste de... Ik denk dat die mensen zelf ook vaak gehinderd worden door structuren en bureaucratieën, waardoor ze ook niet precies kunnen doen wat, uh, wat ze misschien willen. Maar goed, dat zie je in, in meer sectoren. Ja, wat, wat, wat, wat houd je dan tegen als agent om onderzoek te doen naar een vermissing? Ik weet niet dat ik, ik ben geen politieagent, maar. Ik, en de uh, politievakbond is net weg bij de CNV, <laughs> dus het schiet ook al dat, niet op. Dat is nog niet helemaal het geval. <laughs> nee, dat is nog niet helemaal het geval. <laughs> nee, laat ik het maar wat breder trekken. Ik denk dat er heel veel professionals, of ze nou in de zorg, onderwijs, dus. ook bij de politie zitten, die gewoon gehinderd worden ja. door een, een administratieve rimroom. En, en targets en weet ik veel Maar Waardoor ze zeg maar, gehinderd worden ja. om dat te doen wat ze met hart en ziel willen doen. En daar Precies. maak ik me als CNV ook altijd sterk ja. voor. Maar het wordt natuurlijk wel wat zorgelijk als dat soort dingen misschien als excuus worden gebruikt. Op het moment dat er dus nog mensen zijn die misschien wel tegen een pensioen aanlopen bij de politie. Maar die denken van oh dat is mijn oude zaak. Dan heb ik misschien fouten gemaakt. Laat ik het proberen tegen te houden. Nou maar dat, dat is al binnen de politie uh, zo. Je oh. uh, ja. was net gezegd heel veel politiekorps hebben een cold case team. Nou die zijn er niet zoveel schrikkelijk veel meer. Ik heb ook bij een cold case team gezeten. Het risico van een cold case team is namelijk dat iemand helemaal niet nieuwe technieken nodig heeft om een oude zaak op te lossen, maar dat hij gewoon door een oude zaak over te doen met dezelfde middelen de zaak oplost. En waar, daar waar, zit dus niemand op de laten. Dat ja, is een onzin. Ja. Dan ga je toch niet zeggen van, uh, ik heb die moord weer opgelost. het is me niet gelukt. Dan mag jij hem ook niet oplossen. Nou, dat wordt niet zo hard gezegd, maar in de praktijk is dat Dat het een wel treun is. Ja, maar het ja, gaat toch om het oplossen van die zaak. Dat heb ik ook altijd gedacht. Ja, maar daar ben ik achtergekomen dat dat niet altijd aan de orde is. Hele oude We willen wel een zaak oplossen, maar als dat eenmaal niet opgelost is... dan zit er eigenlijk niemand op te wachten... Nee. om die zaken later alsnog door een ander op te laten lossen... tenzij er nieuwe technieken zijn. Als nou, ze kunnen roepen, ja, DNA. Ja. Dat is een mooie puur. En dan dus maar naar de Telegraaf. Nou ja, als ik zelf een stuk schrijf van een advocaat leest... een ja. Telegraaf heeft 2 miljoen lezers op zaterdag. Je hebt een veel groter ja. ja. dan Hoe is jullie verhouding met politie en justitie? Vinden jullie ook een beetje naar? Ze vinden ons heel naar. En jullie hen? Ook, dat hoorden Bij we net. Hun, ja. uh, sukkels. Ook, ja. Ja, ja. Ja. Nee, Absoluut. dat heb ik nooit gezegd. Nee. Ja. <laughs> ik, ja, ik, nou, nee, ik vind het een beetje na. Ik vind het ook helemaal niet naar. <laughs> maar hoezo naar? Want we zouden toch ook heel blij kunnen zijn dat misschien zo'n zaak dan uiteindelijk toch nog eens opgelost wordt? Daar gaat het dan toch uiteindelijk? Kom op, ben, blijf ik dan naïef? Ja, ja het, dan blijf ja. je naïef. Want ja. lang niet alle zaken die we oppakken, worden ook uh, daadwerkelijk. daar komt ook daadwerkelijk een nieuw onderzoek ja. naar. Dat, dat gebeurt echt, uh, echt niet altijd. Maar en, soms wel. Soms wel, ja. ja. Nou, de, de zaak van Jair, daar wordt tenminste een poging gedaan. Hetzelfde geldt voor een andere zaak in, uh, in Den Haag, de zaak van Michiel Gijzenmeijter. Ook daar wordt nu een poging gedaan om die zaak op te lossen. Moet ook wel, want de tip die wij zo kregen, die is zo verschrikkelijk goed. En die wijst zo sterk in de richting van een dader. Hè, we zijn met die informatie naar het OM gestapt. Dat moet justitie wel oppakken. Als, als ze dat niet doen zijn ze niet voor de neus waard. Nou waar ja, haast. en dan komt er ook wel weer een, uh, een ander verhaal aan ja. uh, in de toekomst. En dat dus weten bij... ze natuurlijk ook wel. Jij ja, ja, kan als, als uh, voormalig directeur van slachtoffer op Nederland... niet anders dan echt onderdrukken dat, uh, of, uh, onderstrepen dat uh, zaken die nog niet opgelost zijn... waar mensen vermist zijn en waarschijnlijk slachtoffers zijn van de misdrijf. Dus is ongelooflijk belangrijk voor nabestaanden... Ja. dat ja. uiteindelijk gewoon ook dat kunnen afsluiten, ook met een slecht bericht... Ja. Want dat is gewoon echt zo vernuikend ook voor het rechtsgevoel. Uh, uh, en voor ja. de manier waarop je een verdriet verwerkt. Dus, erkenning, hè? Dat, is het, dat is eigenlijk het, het, nou ja, dat, het woord. Ja. Dat dat zei... De slachtoffers willen gewoon serieus genomen worden. Ik heb al gezegd, er zijn vier ja. dingen die ze nodig hebben. Het eerste is gewoon er erkenning. Ja. En het tweede is, help me weer op mijn benen terecht te komen. Ja. Het derde is, vind de dader en bestraft die. En het vierde ja. is, compenseer mij. Ja. En dit is een heel belangrijk iets. Ja. Wij luisteren naar ze, wij nemen ze serieus. Kan ja. iedereen jullie bellen? Iedereen. En dat is gewoon de Telegraaf? Of heb je een de website? Telegraaf. Of? En we hebben een e-mailadres. team@telegraaf.nl En iedereen die contact wil, kan mailen of, of, of bellen. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteken. I know I will be fine this year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 Ik weet I will dit jaar this year, zijn, Miss Montreal. Wie hadden ze gedacht? De tunnel. De tunnel. De tunnel. De tunnel. De tunnel. De van De tunnel. De tunnel. De tunnel. De tunnel. De tunnel. De tunnel. De tunnel. Het gebeurt totaal onverwacht tijdens een rondleiding door de Syrische regering. Ja, Hans-Jaap, bij een in de Syrische stad Homs... kwam vorige week een Franse journalist om het leven. En jij kende hem, hebt met hem gewerkt. Waarvan kende je hem? Van, ja, dat is bijna tien jaar geleden dat hij bijna doodging. Hij werd naast mij neergeschoten in, uh, op de Westbank. En um, Dat was ook een beetje een rare dag vorige week. Want die zit Thijs ook. Hè? Uh, het was mijn verjaardag, 11 januari, weer op dit, dit gebeurde... Um, en Thijs vroeg aan mij van uh, zo, 44, en nog steeds niet dood. Want ja, we komen wel eens in dit soort gevaarlijke toestanden dus. En twee uur later overleed Gilles, die ik dus inderdaad kende van de Westbank. Uh, en ook van andere plekken, waar ik hem ook daarna nog ben tegengekomen. Want uiteindelijk, uh, hij werd daar neergeschoten door zijn kogelwerend vest heen. Ik zat bij het team van Frans Deut toen in de auto. En hij stapte uit als eerste en werd meteen neergeschoten. En uh, wij zijn toen met de uh, kogelwerende auto, die dat er wel was, in de baan van de kogels blijven staan. En... Zijn, hij werd in de andere auto getrokken en naar het ziekenhuis gereden. En hij overleefde dat. Dat het ging net langs als een uh, ja, vitale organe. Ja, het hield, hem toen, dus, ja, het, ja. het hield, hield het er maar niet van om dat gevaarlijke werk toch te blijven doen. Ik kwam hem toen later weer tegen in Haiti in rumoerige tijden. Um, en... Ja, nee, ja dat, kijk, het is nu heel veel aandacht ook in dat het een journalist doodgaat. Maar wij, wij, zeg ik maar even, kiezen daarvoor om daarheen te gaan. We weten wat de beroepsrisico's zijn. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de mensen waarvoor wij daar komen. Hè. Dat zijn de, de verhalen. Maar het blijft natuurlijk een... een, een ja, kijk, als je mensen inderdaad kent en ook ja. nog een keer zoiets heftigs hebt meegemaakt, is het wel... Uh, heel bijzonder of heel treurig... om dan nu te zien dat hij nu wel echt uh, dodelijk geraakt. Vraag is. jij je op zo'n moment ook af... Van, moet ik wel doorgaan met naar die gevaarlijke gebieden toe te reizen? Of is dat geen vraag? Ja, je zou bijna als ik zeggen... van er is er nu één minder die daar verslag van kan doen... ik moet nu zeker blijven gaan. Dat is dan echt een heel ridderlijk antwoord misschien. Ja. Maar uh, nee, natuurlijk denk je daarover na. Uh, ik heb sinds een jaar een kind. Uh, had hij ook. Hij ook, had ja. meerdere kinderen onder een tweeling van uh, ruim één. En... Uh, ja, daar denk je over na. Aan de andere kant. Ik heb ook altijd. Want sommige mensen zeggen was van ja, ga je nu voorzichtiger werken, want je hebt een kind. Ja, dat impliceert bijna dat ik daarvoor niet, niet voorzichtig werkte. Daarvoor hoefde ik ook niet dood. En dat, uh, ja. Maar wel minder en voorzichtig en dan, dan wij hier. Ja, ja, dat is, ja, maar dat, dat is je leven. Je kiest hiervoor. En ik vind ook nog steeds dat je moet kiezen voor waar je echt denkt van dat je uh, voor moet gaan. Dat je, dat je, je moet je werk wel belangrijk vinden. Je moet het verhaal wat je vertelt belangrijk vinden je moet je moet weten waarom je daarheen gaat en als je dat kwijtraakt is eerder een reden om te stoppen denk ik. Ja. Jan Eikelboom collega van Nieuwsuur die gaat nu naar Syrië ja. om daar verslag uit te brengen. Zou je, zou je, zou je graag met hem meegaan of zou je daar ook graag heen gaan? Nou, ik moment? ken Jan heel goed ik heb hem zelfs net nog even aan de lijn gehad. Hartstikke uh, leuke collega. Nee kijk hij gaat nu omdat ze nu visum krijgen want het was de eerste lichting uh, journalisten die officieel een visa kregen waren natuurlijk wat Franse en Belgische journalisten. Hij uh, kan nu gaan, ook iemand zijn ZL gaat. Dat is via de regering. En dan krijg je dus een minder mee. Dat heb ik al in uh, Irak onder Saddam gehad. Het is niet altijd even prettig werk. Ik snap dat zij dat doen. Misschien doe ik het ook ooit, maar ik, ga liever, ik werk liever niet zo. Bij mij gaat het heel gauw wringen. Ik krijg heel gauw ruzie met die minder. In, in Irak noemden we dat als onze klootzak. Daar weet ik nou, Bertus Hendrik samen <laughs> en dan hadden we die mannen heel bij ons. Wat doet hij dan? Ja, in de weg staan, of ik heb nog foto's waar die man met zo'n hand voor een foto ziet. Weet je wel, die mocht dan weer niet van, uh, weet ik wat, je mocht van, je mocht nooit wat. Alles is altijd verkeerd. En op een gegeven moment zijn bed, dus en ik een keer allebei de andere kant op gelopen. En toen moest hij kiezen, wat ja. je ja, achter? Die ik nou aan. Ja, ja. En toen koos hij verkeerd. <laughs> want ik had nog een paar plannen Maar je zegt uitvoeren. van, ik wil liever dus uh, gewoon los. Uh, ja, en ja, dat, en dat kan dan. dus ook. Hè? Het is helemaal niet zo dat je naar Syrië alleen maar kunt via, uh, nou ja, zo'n zo, zo, zo zo uh, busje met allemaal van die, van die veiligheidsagenten, want je kunt het de minder noemen, dat zijn natuurlijk Mensen van de geheime dienst. Die gaan jou laten zien wat, je, uh, wat zij willen dat je ziet. Dus natuurlijk ook om, om die omstandigheden, wat dat vorige week waar Giel bij omkwam. Ja, hoe is dat precies gegaan? Zijn die mogelijk in de val gelokt eigenlijk? Uh, moesten ze eigenlijk zo'n vuur zien van de oppositie? Wat een slechterik, uh, ze schieten allemaal met granaten. Of is dit gewoon een soort show geweest? En, en, en zijn die journalisten wel bewust eigenlijk bestookt? Oh. Nou ja, dat die is, is nog steeds onduidelijk. Nee. Ik was er niet bij. Nee. Maar. Je ziet die journalisten massaal toen weggaan. Die hadden aanwijzingen dat er iets raars gebeurd was. Nou, dus, maar wat ik wil zeggen... er zijn manieren ook nog... om gewoon zelfstandig Syrië in te gaan. Dat hebben meerdere journalisten al gedaan. overweeg uh, jij dat op? Ja, dat is iets. Kijk, ik hou meestal niet iedereen op de hoogte exact van, van mijn reisplannen. Ik ben er liever op een gegeven moment... En, maar het zijn allemaal lijn. dingen die zouden kunnen. Maar ja, misschien duiken we op in Somalië. Dat kan ook dat nog. Dat is ook nog een mogelijkheid. Want het is niet alleen Syrië. Even over, no, nog over het bewind in Syrië. De Syrische president Assad. Um, ja, die lijkt nog steeds redelijk stevig in het zadel te zitten. Denk je dat hij uh, dat nog lang gaat volhouden? Ja, de, de, niks zo lastig uh, als voorspeller. Zeker als het om de toekomst gaat. Heb ik <lacht> altijd van de heer uh, Hendricks geleerd. Ja, ik, ik citeer altijd met bronvermelding. Uh, maar ja, dat is natuurlijk... Uh, ik denk dat, uh, dat die man zich misschien niet helemaal. Natuurlijk, het gaat al een jaar redelijk goed voor hem, want hij zit er nog. Maar ik denk dat, dat dit soort leiders in deze situatie ook internationaal nu zoveel geroepen wordt. Van, uh, vanuit Qatar, van ja, we moeten misschien wel troepen sturen. Los van de vraag of dat dan echt wel gaat gebeuren. Maar er, er komt wel veel druk. Het is een ingewikkelder situatie in Syrië dan in Libië. Maar die zien natuurlijk wel allemaal die rioolpijp voor zich waar ze mogelijk kunnen gaan eindigen. Zoals Gaddafi dat ook nooit dacht dat hij daar aan zijn wilde haren uitgetrokken zou worden. Ja, ik denk niet dat dit regime het lang gaat redden. Maar hoe lang? Ja, dat is de vraag. Ik sprak vrijdag een collega van jou van uh, de Volkskrant. Die was vijf dagen met het Vrije Syrische Leger ja. mee. En die zei: er lopen steeds meer soldaten van het echte leger over naar het Vrije Syrische Leger. De, ja, de oppositieleger. En dat is ook, zeg dat is ook maar. denk ik, waar ze misschien wel meer op zullen, zullen moeten hopen. dan no-fly zones en een uh, Qatar die uh, een paar vliegtuigen overstuurt. Um, en dat zou natuurlijk. Dat is voor. Uh, de Syrische oppositie denkt het beste scenario... dat je een soort bevrijd gebied ook gaat krijgen... waar mensen naartoe kunnen zoals, overlopen. Zoals in Libië zonder, toen al. Ja. Ja. En dan kun je gaan bouwen. En dan komt er een wapenhandel uh, die, die stuurt van alles. En, en, ja, dan, en dan zou je dat gebied eventueel weer kunnen gaan beschermen. Maar op het moment ligt het toch wel allemaal... behoorlijk ingewikkelder, denk ik, dan Libië. Goed, nou, op het moment dat je er bent, bel ons even. Dat zal ik doen. Tijd voor ons dichter bij de dag. krim peter Hesseling. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn heel benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Ja, nee, Ik vond het een hartstikke leuke aflevering, maar als dichter werd ik toch vooral getroffen door het verhaal van Joy Wilkins. Dus ik heb me proberen voor te stellen hoe het zou zijn om geen vader te hebben. En dat heeft geresulteerd in een aan haar opgedragen gedicht getiteld Het gemis van een vader. Ik mis iemand om me tegen af te zetten. Iemand die thuis de bakstenen opstapelt tot muren waar ik trots doorheen kan breken. Iemand die fronsend uit de krant citeert. Die in de bres staat voor onze belangen. Die boos wordt als ik weer eens rebelleer. Iemand die liefdevol het vlees aansnijdt. Dat ik graag voor de slacht zou hebben. Iemand die in mijn vlees snijdt. Elke keer als hij zich door mijn woorden haast laat vangen, Als ik hem voor me zie. Door mijn verlangen kort opgeroepen. Dan verdwijnt hij weer. Hele korte reactie. Hoe vind je het? Mooi. Ja? Heel mooi, ja. Oké, okay. nou we zetten hem op onze website. Dan uh, kan jij, maar ook ieder ander die dat wil, hem later teruglezen. Het gedicht van Krijn-Peter Hesselink. Dit is de Dag. nu. We bedanken onze gasten. Jaap Smit, heel veel succes. Joy Wilkens, Jolande van der Graaf, Dick Gozenweer en Hans-Jaap Mellissen. Ze eet ook heel slecht en daar maak ik me wel zorgen over. Want ze is al heel tenge. En uh, mijn jongste zoontje slaapt uh, heel erg slecht. Je kent dat wel, kinderen die niet willen eten en slapen. Je kunt tegenwoordig bij een heleboel adressen opvoedingsadviezen krijgen. Maar word je wel overal even goed geholpen? Straks een reportage. Eerst het nieuwsoverzicht van drie uur tot zo.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 tot 50% korting op ski kleding. eerstweekan.nl. dit is radio 1.